Het LOS-journaal. Door Het Syrische leger heeft zich nog niet teruggetrokken uit een aantal grote steden. Dat melden activisten aan internationale persbureaus. Volgens het vredesplan van VN-gezant Kofi Annan, dat president Assad heeft ondertekend, moet voor het eind van de dag met terugtrekking zijn begonnen. Correspondent Sander van Hoorn weer eerste berichten over beschietingen uit Hama, Homs... en een dorp in de buurt van Aleppo, een grote stad in Syrië. Maar ook al uh, laat je die beschietingen buiten beschouwing... want dat zijn onbevestigde berichten... dan nog zou uh, de Syrische president vanmorgen... zijn troepen uit de steden teruggetrokken moeten hebben. En daar is in elk geval geen sprake van. De Turkse premier Erdogan beschuldigt Syrië... ervan de Turkse grens te hebben geschonden. Turkije overweegt stappen te ondernemen... Inclusief maatregelen waar we liever niet aan denken, zei Erdogan. Wat voor maatregelen hij doelt, zei hij er niet bij. Gisteren werd een vluchtelingenkamp in de Turkse grensstad Kilis vanuit Syrië bestookt. Daarbij zouden twee mensen zijn omgekomen. Nederlandse bedrijven moeten minder afhankelijk worden van bankleningen. Ze moeten andere methoden gaan zoeken om aan geld te komen. Dat zegt Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Er zijn alternatieven nodig omdat banken door de strengere kapitaaleisen... minder speelruimte krijgen, zegt Staal. Er zijn een paar lessen die we geleerd hebben. Er moeten minder risico's genomen worden, dat is er één van. En dat banken terughoudender zijn, dat is zo. En dat de kredieten geweigerd worden, dat is ook zo. Ja, maar de, maar de... de andere kant is er gewoon kredietgroei... en uh, zijn banken er juist op uit om levensvatbaar bedrijven uh, uh, van krediet te bozien... Ja. wat ze daaraan verdienen. Boelestaal was dat, met door heel even Sven Kokkelman. Ook speelt de bankbelasting die Nederland gaat heffen een rol. In vergelijking met de rest van Europa... spelen Nederlandse banken een dominante rol in de economie. Dat is er volgens staal kennelijk ingeslopen. In het buitenland wordt vaker gekeken naar eigen geld... partnerschap of investeerderskapitaal, zegt hij. De politie heeft op het Brassemermeer in Zuid-Holland... het lichaam van de zeiler gevonden die daar werd vermist. Hij is verdronken. De 60-jarige man ging gistermiddag zeilen... maar hij kwam niet terug werd rond 9 uur s avonds als vermist opgegeven. politiehelikopter zocht gisteravond en vannacht met groot licht boven het meer. Toen werd niets gevonden, maar vanochtend vonden hulpdiensten het lichaam van de man. Politiepersoneel wil gaan staken bij grote festivals en evenementen. Vanavond praten de politiebonden over eventuele nieuwe acties. Agenten hebben aan de bonden voorgesteld... om te staken tijdens festivals als Pinkpop en Dance Valley... en bij de wielerklassieker Amstel Gold Race komend weekend... De Nederlandse politiebond. Ja, we willen allemaal heel graag nieuwe westra zien winnen daar. Maar dat gaat altijd gepaard met heel veel politie-inzet. Uh, nou is het niet zo dat uh, een Amstel Cold Race bij de bestuurders van de vakorganisaties gelijk het eerste is waar wij aan denken. Het is natuurlijk ook zo dat wij goed monitoren datgene wat de rechter ons toelaat en wat niet. Met de acties willen de bonden de druk op minister Opstel te opvoeren. Ze willen onder meer een loonsverhoging van 3% en een goede overgangsregeling voor de pensioenen. Het regent vanochtend nog, maar geleidelijk trekt de neerslag naar het oosten weg. Vanmiddag klaart het in het westen wat op en dan breekt af en toe de zon door. 12 tot 14 graden wordt het en daarbij staat een stevige zuidwestenwind. ANDB-verkeersinformatie. De files van de hele drukke ochtendspits van vanmorgen lossen maar moeizaam op. In totaal staat er nog ruim 100 kilometer file. De opvallende zaken. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, voorknopend Oude Rijn, 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer kan daar het beste omrijden via de A27 en de A12. Op de ring van Amsterdam richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd. Er staat voor de afrit IJmuiden, 3 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Na A12 van Arnhem naar Utrecht waren de hele spitsproblemen. En nu nog steeds tussen Knoop het Maanderbroek en Maarn 16 kilometer fieden. Ligt daar een oliespoor op de weg. Het opruimen gaat zeker nog wel een uur duren. Bij Maarn is maar één rijstrook open. Dan de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 11 kilometer. En de A50 van Arnhem naar Os bij Heteren 7 kilometer. Maak nu een afspraak bij Carglas, want alleen bij Carglas krijgt u nu bij een sterreparatie of ruitvervanging gratis nieuwe ruitenwissers van Bosch. Wel vandaag nog. 088 0406 406 of kijk op carglas.nl. Carglas repareert. Carglas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 Open nu de spaar-online rekening met een rente van 2,9% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Ah, wat ziet dat schilderwerk er verschrikkelijk uit? Dan moet je een aferkende schilder bellen. Kies voor vakkundig onderhoud door een erkende schilder bij u in de buurt. Kies voor kwaliteit, vakmanschap en vertrouwen. Kijk op aferkend.nl. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar online rekening met een rente van 2,9% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl. Dit is Radio 1. KRO, Goedemorgen Nederland, Sven Kokkelman. Europa moet haast maken met een veroordeling van de Surinaamse amnestiewet, zegt Europarlementariër Hans van Balen. Een, kunst, nee, een schaatser kan veel sneller rijden als hij de, maar de juiste dopingsmiddelen gebruikt. Dan schat ik dat je daar een uh, seconde of acht, negen vanaf kunt krijgen. En het ochtendhumeur? Dat ochtendtumeur. is hartstikke veel. En het ochtendhumeur nemen we niet kwalijk van Ton Kas. Het is zes uh, over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De Europese Unie, dames en heren, moet haast maken met het verwerpen van de amnestiewet in Suriname, zegt Europarlementariër Hans van Bader van de VVD. Van Bader wil snel antwoord van de Europese Commissie en hij wil in gesprek over sancties. Meneer van Bader, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Aan wat voor sancties denkt u? Dan denk ik in de eerste instantie aan sancties die het voor Bouters en zijn mensen onmogelijk maken om naar de Europese Unie te gaan. Dus niet alleen naar Nederland, maar naar de andere landen van de EU, de Schengen-landen. Uh, dat betekent dat je geld blokkeert van Bouters, dat in de Europese Unie aanwezig is, en van zijn Travanten. Je maakt hem het leven zeer moeilijk. Dat is de eerste mogelijkheid. De tweede is, als dat niet zou helpen, dan zul je proberen Suriname te treffen, economisch. Dat doe ik liever niet, want dat is voor de bevolking slecht. maar. Je kunt op een gegeven moment bepaalde sectoren uitzonderen dat ze naar de EU uh, exporteren. Of dat in ieder geval moeilijker maken. Ja, Er zitten ook veel bij Nederlandse bedrijven in Suriname nog ja. altijd. Hè? Dus en die dus hebben daar een last van. Ik probeer dat als laatste middel te doen. Het eerste middel is maak het voor bouders en de zijnen moeilijk. Ja. Doe een beroep op uh, de Assemblée van Suriname, dus het parlement, op het, het militaire rechtshof. Om gewoon door te gaan met de vervolging. Ja, maar goed, die amnestiewet is door diezelfde uh, na, uh, nationale assemblee aangenomen. En internationale verdragen bepalen dat presidenten over de hele wereld mogen reizen. Of ze nou gezocht worden of niet. Ja, maar voetbouwers is dat niet zo uh, prettig. Want hij mag natuurlijk best naar Nederland komen. Graag zelfs, maar dan wordt hij ingerekend. Ook als president toch niet? Uh, dat in Nederland zou dat zeker kunnen gebeuren, omdat het betreft... Uh, moord. En dat betekent dat is ernstiger dan andere zaken. Je hebt hem met Pinochet gezien. Die was weliswaar geen uh, president meer. maar die was als senator ook nog immuun voor vervolging. En die is gewoon in Groot-Brittannië opgepakt. Dus uh, Bouters realiseert zich dat. en dat betekent voor hem is het uh, reizen een lastige zaak. Maar doet u nou een oproep aan de internationale gemeenschap. om waar uh, Bouters zich ook bevindt. Om, uh, om hem dan op te pakken? Jazeker, maar in de eerste plaats nu de Europese Unie. Hè? Want, ja. Uh, nou ja, Dat is niet onbelangrijk als ik u even mag onderbreken. Want hij was laatst, meen ik, in frans en dat is Frans grondgebied. En dus ook, uh, strikt genomen, uh, onderdeel van de Europese Unie. Dat betekent, en dat betekent als de Europese Unie besluit dat hij dus niet welkom is. En als hij uh, wel verschijnt, dat hij wordt ingerekend, dan kan hij ook uh, Frans-Giana niet meer in. Juist, yes, met andere woorden, u doet ook een klemmend beroep op Nicolas Sarkozy, de president van Frankrijk. In ieder geval tot of herverkiezing, mocht het zover komen. om Boutersen in te rekenen zodra hij uh, de rivier oversteekt en in Frans-Guyana uh, arriveert. Ja, en dan die economische sancties. Want um, uh, u zegt dat doe ik liever niet. Maar aan wat voor sancties denkt u dan precies? Nou, het is zo dat de Europese markt is voor Suriname van groot belang. Suriname exporteert niet alleen richting Nederland, maar ook richting andere landen. Bijvoorbeeld rijst. Er zijn speciale regelingen die het uh, makkelijker maken om Surinaamse reist uh, naar de Europese Unie te vervoeren en uh, in te voeren... dan bijvoorbeeld rijst uit landen die geen enkele band met de EU hebben. Uh, dat is dus mogelijk uh, om dus inderdaad het land economisch te treffen. Ja, en tot op heden heeft Boudersen altijd gezegd, zo doe maar... En hij was niet echt bepaald onder de indruk van wat voor uh, maatregelen dan ook... en gooide het dan meteen weer op neocolonialisme. Ja, dat is uh, dan een probleem voor hem. Uh, laten we zeggen, Nederland en de Europese Unie uh, zien toe op verdragen die gesloten zijn. Hè? Verdragen met uh, de organisatie van uh, Amerikaanse staten, CARICOM, dus het Caribisch gebied. Ja. Maar ook uh, verdragen met de EU, waar steeds mensenrechten en de rule of law, dus zeg maar de rechtsstaat, centraal staan. Dus Suriname ja. heeft verplichtingen. Juist. En uh, nou Je gaat het ja, dan nou gaat uh, uh, vrijdag de zitting in het Baltische proces, althans het proces tegen de decembermoorden en diens uh, verdachten, waarschijnlijk door. En horen we de eens van het Openbaar Ministerie. Als u nog een vuist wil maken of pressie wil uitoefenen, dan moet die Europese Commissie wel verdraaid snel uh, uit de, voor de dag komen. Ja, dat betekent dat ik ook vandaag mevrouw Ashton uh, vragen heb gesteld. Dat is de hoofdcommissaris, hè? De commissaris zeg maar, van de Europese Unie. Sommigen nog maar een beetje de minister van Baalse Zaken. Om nu aan te geven dat wij willen dat uh, in feite de amnestiewetgeving wordt ingetrokken, of in ieder geval niet wordt uitgevoerd... en het proces gewoon doorgaat. U wilt uh, de duimschroeven aandraaien... zodat het proces in uh, Suriname... Uh, tegen de verdachte van de decembermoorden gewoon doorgaat. Absoluut. Dat Boutersen wordt geïsoleerd... en anders economische sancties. Ja, en zo dat hij zo min mogelijk de bevolking raken... en vooral de economische sectoren waar Boutersen zelf in betrokken is. Want hij is naast president ook nog... niet alleen verdachte van uh, cocaïnesmokkel, maar hij is ook nog zakenman. Ja. Dus we moeten hem en zijn kliek treffen. Hans Verbalen, Europarlementariër voor de VVD. Ik dank u zeer. Graag gedaan. 0,000. Deze is oorspronkelijk gemaakt. Sparen. Doping en sport. Zero, zero, zero. Hoeveel scheelt het? Ik in de fiets zitten, ik draaide het gas over. Dat was net een brommer. Maar wat zetten sporters daarmee op het spel? Met hartinfarct, herseninfarcten tot gevolg. Deze week in Cairo Goedemorgen Nederland. Het dopingdilemma. <laughs> Dat was de stem van uh, Contador. De sporters, dames en heren, die doping willen gebruiken, kunnen zonder veel moeite middelen kopen en voor de medische begeleiding kunnen ze gewoon naar de dokter. Ook verslaggever Niels de Jager krijgt zijn eigen dopingadvies op maat in deel 1 van het dopingdilemma. Met ongeveer 30 km per uur rol ik over het asfalt. Ik ben bezig met een pittige training op de skielers. En samen met hardlopen en fietsen doe ik dat in de zomer ongeveer vier keer in de week. Voor de lol, maar ook om volgende winter extra hard te rijden in schaatswedstrijden. Ja, en eigenlijk mag dat voor mij nog wel een stukje harder. In de praktijk van huisarts Berend Nikkels is vragen wat ik zou kunnen nemen. Ik, uh, ja, het uh, uh, ligt eraan, de afstand... Nou, 1500 meter vind ik de mooiste afstand. Ja, de 1500 meter uh, zit je maximaal in de verzuring. Dat is de afstand waar je, waar je het theoretisch het meest gebaat zou zijn... met een enorm zuurstoftransportvermogen... en een goede toegang voor de, de spiercellen van glucose. Nou, dat klinkt voor mij nog heel ingewikkeld. Wat, wat middel zou kunnen helpen? Insuline en insulineachtigen en met, uh, met uh, anabool effect en met EPO-achtige. En hoeveel zou dat, zou dat schelen als ik uh, dat hele palet zou gaan gebruiken? Dus insuline, bolen, EPO? Ja, de, uh, afhankelijk van je uitgangswaarde. Nou, ik, ik schaats nu maar rond de 2 minuten 10 op die 1500 meter. Nou, dan, dan schat ik dat je daar een uh, seconde of 8, 9 vanaf kunt krijgen. Dat is best veel. Dat is hartstikke veel. Berend Nikkels is niet zomaar een willekeurige huisarts... Tot een paar jaar geleden begeleidde hij sporters die aan de doping zaten en gaf ze medisch advies daarbij. Het moest medisch verantwoord blijven. He, dus dat was onze insteek. He, anders dan zou ik daar niet om adviseren. Is dat niet een heel ruime taakomvatting van u als arts om, om, om, om sporters daarin te begeleiden? Nee, ik, de die jongens die melden zich hier. en van, yo, Ik zit aan de spul, zoals dat heet in jargon. En ik, ik wil dat dat uh, medisch verantwoord uh, gebeurt. U zegt, ze gebruiken toch, ja. ik zorg dat het op een verantwoorde manier gebeurt. Zo is dat, ja. ja u geeft ondertussen ook advies van, nou, uh, nu, nu moet je wat minder gaan gebruiken... want het gaat de verkeerde kant op. En misschien een maand later weer, van ja, het kan nu wel wat meer. Ja, de, theoretisch kan dat, kan dat. De, is dat niet gek uit de mond van een arts? Dat, dat, dat ze meer kunnen gebruiken? Nee. Als jij als, als enige doel hebt medisch verantwoord uh, uh, bezig zijn... Dan, dan kun je dat zeggen, ja. Terug naar mijn dopingpakket. Insuline, anabolen en EPO. Stel, ik zou dat willen. Hoe, hoe kom ik daaraan dan? Je kunt het halen in, in Spanje. Dat is één mogelijkheid. Via internet kun je daar aankomen. En inderdaad, even googelen. EPO Buy Online. En dan een paar keer doorklikken. Hier kom ik bij... Beauty Beauty Cosmetics Store. En inderdaad, voor 130 dollar kan ik 20 eenheden EPO bestellen. Wordt ook nog netjes thuis bezorgd. Weet je dan wat je koopt? Nee, dat is een gevaar van, van internetverkoop. Uh, je weet absoluut niet wat de inhoud is. Het is oncontroleerbaar. Als ik ergens op zo'n schimmige site een pakket EPO bestel... voor hetzelfde geld koop ik een pakje placebo. Ja, klopt. Fysiologisch zout. Oplossing. Kan je wel nog harder gaan schaatsen dan door dat placebo-effect? Je gaat harder schaatsen. Misschien wel de beste doping dan? De veiligste doping? Ja, de beste doping is placebo. Absoluut. Stel dat ik dat zou nemen. Ik schaats nu op regionaal niveau ver weg van Nederlandse kampioenschappen. Hoe groot is dan de kans dat ik überhaupt gecontroleerd word op doping? Nou ja, Zolang je het gebruikt op het regionale niveau is die, die kans betrekkelijk klein, omdat daar weinig controles plaatsvinden. Zegt directeur Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Zodra je doorbreekt naar nationaal niveau, en dat zal dan toch wel de bedoeling zijn, want waarom zou je het anders doen? Dan neemt die kans aanmerkelijk toe. Ook in het schaatsen wordt uh, behoorlijk gecontroleerd. Um, laat duidelijk zijn, er is natuurlijk altijd de kans dat je uh, geluk hebt en uh, tussen de controles doorzwemt of schaatst of wat je ook maar wil. Waarom zou ik het toch niet moeten doen? Nou ja, ik weet niet wat je met de rest van je leven aan wil. Maar eh, als je aan de epo gaat om maar eens iets te noemen... daar zitten natuurlijk zeer serieuze eh, risico's aan. En dat zou het allemaal niet waard moeten zijn? Nou ja, het zou niet voor mijn afweging niet zijn. En gelukkig is het niet de afweging van de meeste sporters. Terug naar huisarts Berend Nikkels. En als iemand van mijn niveau zich met deze vraag bij u zou, zou melden... wat zou u dan zeggen? Zou ik het afraden? Want uh, ik, ik denk dat dit soort dingen uh, alleen aan, aan prof-wielrenners of profschaatsers eventueel, alhoewel ik er gelijk bij zeg dat ik het in de schaatserij uh, never nooit tegen ben gekomen. En voor, voor iemand van mijn niveau die nog uh, nou, 20, 25 seconden af zit van, uh, van de wereldtop op zo'n 1500 meter, gewoon niet doen? Niet doen. Eerst wat harder trainen? Ja, je kunt, je kunt met trainingstechnieken en tactieken, kun je, kun je een heel eind komen, nog afgezien van het technische verhaal. Nou, dan toch maar op de eerlijke manier proberen harder te gaan schaatsen. Dus nog meer trainen, nog meer skieren. Hmm. Morgen, de privacy van dopingzondaars is zo goed beschermd. dat wij van de meeste zaken niets horen. Niet van elke zaak individueel. Nee, wij maken als dopingautoriteit sowieso geen, uh, geen zaken bekend. Dus van ons hoort u nooit een naam. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen Nederland. Straks reactie van het midden- en kleinbedrijf op de oproep van Boedelstalen aan het bedrijfsleven om voortaan maar ergens elders geld te lenen en niet meer bij de bank. Hier is nu het ochtendhumeur, hier is Tonkas. Beste postcode-loterij. Vorige week kreeg ik van u een brief waarin stond dat ik een prijs had gewonnen. Om de prijs in ontvangst te nemen hoefde ik alleen maar eerst een lot te kopen. Nou wil ik alleen prijzen waar ik geld aan overhoud. Maar dat is misschien puur persoonlijk. Later in de week werd ik gebeld door een meneer van uw postcode loterij. Die meneer zei dat hij allemaal hele goede aanbiedingen in de aanbieding had. Maar die hoefde ik ook niet. Uw meneer hield vol met te zeggen dat ik mijn kans om een enorme prijs te winnen enorm kon vergroten. Ik zei dat ik geen enorme kans op een enorme prijs wilde, maar heb hem evengoed enorm bedankt omdat je maar al te vaak meemaakt dat mensen, inhalig als ze zijn... het liever voor zichzelf houden als ze eens een buitenkansje zien. Op dat compliment ging uw meneer niet in. Ik denk omdat hij nog steeds vol was van de enorme kansen die hij voor mij zag. Toen ik tegen uw meneer zei dat hij mij niet meer moest bellen... zei hij dat ik in dat geval een bandje moest afluisteren. Met tips om van hem af te komen. Ik zei dat ik ook geen bandjes ging afluisteren. Waarop uw meneer zei, ja, zo komt u niet van ons af. Toen ik uw meneer vervolgens heel rustig uitlegde dat hij de vinkentering kon krijgen... met uw hele achterlijke postcode loterij erbij... zette hij tegen de afspraak in toch heel snel het bandje op. Een dag later lag er een brief met mooie aanbiedingen van de Bank Giro loterij. Dat bent u ook. Alleen had u deze brief een persoonlijke touch gegeven, viel me op. Duidelijk een andere benadering. Alsof ik de mensen van de Bank Giro Loterij al jaren kende... en minimaal om de week met zin in een gemengde sauna zat. Onder een heel chic opgeplakt kaartje dat op een creditcard leek, maar het niet was... stond er in kleine lettertjes wat ik allemaal moest doen... als ik uw zou niet meer wenste te ontvangen. Ik wil u hierbij nog eens mededelen dat ik dus helemaal niets ga doen. Niets tegen uw brieven en niets tegen uw telefoontjes. Dan kan ik wel aan de gang blijven. Ik ben nu al zo druk dat ik mijn secretaresse mee naar bed moet nemen. Wat ik eventueel wel ga doen... is wekelijks via de radio objectief verslag uitbrengen van uw stalkgedrag. Dus dan kunt u binnenkort eens rustig gaan nadenken... over wat u moet doen om van mij af te komen. Groetjes. Tom dat. Morgen het ochtendhumeur van Koos Postenbaan. stress would be best yeah. Yeah. To the future and I saw a sign and said, don't stop, get it, get it, you be fine. So when I tell you everything, we can't get pie I know, 'cause the universe told me I We're we trying to make it rapping internationally So uh... Baby sit Circus uit Nieuw-Zeeland met Everything's Gonna Be Alright. Het is zes voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Bedrijven, dames en heren, moeten op zoek naar andere financiering. Hoorde u aan het begin van deze uitzending al uit de mond van Boele Staal, uh, de voorzitter van de uh, Nederlandse Vereniging van Banken. Alternatieven zijn nodig, want bedrijven zijn nu te afhankelijk van de banken. Vooral bij innovatieve bedrijven zijn de banken terughoudend. Hans Biesheuvel is voorzitter van MKB Nederland. Meneer Biesheuvel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uw reactie, alstublieft. Ja, ik vind het een beetje jammer, dit soort uitspraken hè? via het publieke weg. Ik denk dat het verstandig is om gewoon met elkaar te kijken... Van hoe kunnen we kredietverlening in Nederland op een betere manier organiseren. En al die publieke discussies vind ik jammer. Waarom? Dus, nou ja, kijk, weet u, ik ben op dit, op dit moment met de bank in gesprek. En uh, we zijn aan het kijken van, ja, wat kunnen we nou doen aan die beeldvorming? Want de beeldvorming is inderdaad het is heel moeilijk om krediet te verkrijgen. Hij zegt van doe... niet. Hij zegt uh, bedrijven met een goed businessplan en succesvolle ja. bedrijven krijgen gewoon geld. Ja, precies, dat zegt hij. En, uh, nou, uh, Is dat niet bereik... zo? Nou, ons bereiken heel wisselende signalen. Dus hij vertelt uh, niet de hele waarheid? Uh, nou, dat kan ik heel moeilijk beoordelen. Uh, kijk, we hebben in december met de minister van, uh, van, uh, van Eleni, minister Verhagen... En de topbankiers van Nederland heb ik een, een soort afspraak gemaakt... en gezegd, we gaan in 2012 heel goed inventariseren... hoe die kredietverlening nou precies verloopt in Nederland. Um, en we gaan uh, dat echt goed inventariseren... en dan met elkaar aan tafel zitten om te kijken... van nou wat is nou waar en wat is er niet waar. Ja, maar even naar de, de inhoudelijke oproep, even naar de inhoudelijke oproep die hij doet. Hij ja. zegt, uh, laat bedrijven ook naar alternatieve financieringsbronnen kijken... zoals dat vroeger het geval was. Dus bij de burenlenen, bij capital investors lenen. Want die banken zijn gewoon bedrijven en die bedrijven... Die moeten ook gewoon draaien op dit moment. En die krijgen ook te maken met allerlei extra um, uh, grenzen, maatregelen en pandoeren opgelegd door de overheid. En die moeten ook functioneren en kunnen dus niet meer aan iedereen geld uitlenen. Um, en dus ga op zoek naar andere financieringsbronnen. Is dat zo onredelijk in deze tijden van economische recessie? Nou, kijk, in de kern uh, heeft hij gelijk. Hè? Kijk, ik zeg altijd, een ondernemer moet gewoon zorgen voor zijn eigen financiering... Uh, en de klassieke lijn is inderdaad naar de banken toe. Maar er, er zijn absoluut alternatieven. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat, het, dat ja, de overheid op dit moment nog steeds bezig is... met die banken toch in een hoek zetten die niet verstandig is. Hè, met bankenbelasting bijvoorbeeld. Daar bent en, u tegen? Ik ben er absoluut tegen, want dat uh, beperkt de kredietverlening. Uh, dus daar hebben we als bedrijfsleven helemaal niks aan. En bovendien worden dat soort maatregelen afgekondigd... onder een gestern dat ik verkeerd vind. Welk? To nou, dat is toch een gesteerd van een soort afrekening... met de banken voor het verleden. Ja. Nou, ik, ik ben het er mee eens dat die banken zich in het verleden... niet handig uh, hebben opgesteld. Maar om er te blijven terugkomen daarop, dat heeft helemaal geen zin. Maar wat zin heeft, is dat er go een goede dialoog komt... tussen bedrijven en, en banken. Ja, maar we vanuit de politiek zeggen ze... luister eens even hier, we zitten in een economische recessie... die mede veroorzaakt is door de kredietcrisis. En die banken die mogen daar ook hun bijdrage aan leveren. Wij hebben met tonnen en miljoenen en honderden miljoenen soms eh, belastinggeld eh, het hele systeem overeind gehouden. Nou is het tijd voor die bank om een keer iets terug te doen. Nee, maar dat, dat vind ik ook. Hè. Dus laten we dat vooropstellen. Alleen, nee, want omdat... u bent tegen de bankenbelasting. Ja, maar de bankenbelasting is gewoon een verkeerde middel. Kijk, wat veel, wat veel belangrijker is, is om met elkaar naar inderdaad de nieuwe structuren te gaan... Uh, kijk, banken worden nu continu in de hoek gezet. Nou, dat is gewoon niet verstandig, want dat maakt ze alleen maar schuchter. Ja. En waar we als bedrijfsleven nood, uh, nood, nood aan hebben, is gewoon inderdaad een soepele kredietverlening. Maar er ja. is wel een dialoog tussen bankiers en ondernemers voor nodig. Ja. Zijn banken, uh, laten we zeggen in de woorden van Herman Wijfels, uh, instituten die een maatschappelijke functie hebben? En wie uh, Prum uh, uh, eerste uh, levensopdracht is, zal ik maar zeggen, om krediet te verstrekken, zodat de economie kan floreren? Of zijn het bedrijven die winst moeten maken? Nou ja, ik denk beide. En daarom is het ook een lastig bestaan tegenwoordig van bankiers, want ik vind ook dat ze een gezonde balans moeten hebben. We hebben er niets aan als banken failliet gaan, of dreigen failliet te gaan. Nou, je hebt gezien in vorige week eh, wat het betekent met zo'n Frieslandbank, die dan in één keer overgenomen moet worden, omdat toch de balans te zwak is. Nou, daar word je als burgers en bedrijven ook niet beter van, dus die bankiers moeten goed op hun balans letten. Maar aan de andere kant hebben ze een hele belangrijke maatschappelijke rol. En inderdaad, die kredietverlening is olie in de raderen van de economie. Ja. Nou, daar moet een goede balans in gevonden worden en dat ja. doen we niet doe ik liever niet via de krant en via de publieke uh, opinie... maar vooral via verstandige gesprekken. Ja. En zorgen dat er wel een balans in komt. Ja. En wat gaat u nu doen dan? Nou, wij zijn druk bezig. Hè. Wij zijn als MKB dagelijks bezig in gesprek met die banken en met ondernemers. Zorgen dat toch weer uh, daar meer balans in komt. We hebben bijvoorbeeld de ondernemerskredietdesk geopend waar ondernemers hun klachten kwijt kunnen... en die worden allemaal heel serieus behandeld. En aan de hand daarvan proberen wij toch de zaken op een redelijk niveau te krijgen. Ja. En ik, over, of ik ben druk bezig de politiek te overtuigen... toch niet te kiezen voor die bankenbelasting. wat ja. is gewoon een slecht signaal, daar hebben we helemaal niks aan. Goed. Dat is uw reactie op het pleidooi van Boedestaal... de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... vanochtend hier in deze uitzending. Ik dank u wel, Hans Bietzheuvel, voorzitter van MKB Nederland. Het is bijna half elf, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden en u te verwijzen naar de website, Karel. En u kunt ook uh, op Twitter terecht voor ons via hashtag GMNL Radio. Zometeen na half elf naar het nieuws met Dorald Megens... Prem Radar Kishoen, ergens vanuit Nederland... met een songfestivalwinnares. Begrijp ik het goed, Prem? Nou, dat was wel heel lang geleden. Als je ziet wat ze inmiddels gedaan heeft, Sven. Vind ik zo erg. Ik ga toch jou niet vastpinnen op één interview... wat je ooit gemaakt hebt? Zeker niet. Er staat ook nog een zilveren harp en een Edison in de kast. En ze, won, eh, ze is koninklijk onderscheiden met een lintje. Gevierd zangeres en songwriter. Ja. En een echte troubadour. Zo beter? Ja. Ja, yes. uh. Luisteraars, kijk mevrouw Koert, dat is toch een betere... Ja, zo, zo hoor ik het heel graag. Ja. Ja. Ja, nou, luisteraars, het was heel makkelijk. Gisteren hadden we het over muziek. En toen zaten we in zo'n flow over muziek. En we waren zo vrolijk en alles. En toen dachten we, dat willen we vasthouden. He, in plaats van, uh, als, je, als je bij Sven dan zo'n boel staal hoort. Dan denk je, uh, wat maakt die man de dag verschrikkelijk. Met zijn gezeur over banken. Terwijl we gaan het echt hebben met iemand die inspirerend is. Die al dit jaar 45 jaar in het vak zit. En we gaan praten over van alles en nog wat. Dus om ons al het gaan te maken hebben we Lennie Koer. En wat leuk is luisteraars, we zitten in Brabant. In die, bent u trouwens geboren en getogen Brabant? Ja, ja, ja, ik kom uit Eindhoven. Daar ja. ben ik geboren. Nou, wat dus ja. erg leuk is, de man die, de, u heeft een mooie stem, maar de warme, aangename stem van de Brabander Dorald Mekens luisteraars, die geeft u nu het laatste nieuws. Radio 1 Het NOS Journaal het Syrische leger heeft zich nog niet teruggetrokken uit de grote steden Homs, Hama, Aleppo en Damaskus. Dat meldde activisten aan internationale persbureaus. Volgens het vredesplan van vn gezant Kofi Annan, dat president Assad heeft ondertekend, moet voor het eind van deze dag met terugtrekking zijn begonnen. Verscheidene plekken zou nog worden geschoten. Boelestaal, daar is die weer. Nederlandse bedrijven moeten minder afhankelijk worden van bankleningen. Ze moeten andere methoden gaan zoeken om aan geld te komen. Dat zegt Boelestaal, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Volgens hem zijn alternatieven hard nodig omdat banken door de strengere eisen minder speelruimte krijgen. En de politie heeft op het Braasummermeer in Zuid-Holland het lichaam van de zeiler gevonden die daar werd vermist. Hij is verdronken. De man van 60 ging gistermiddag zeilen en kwam niet terug. Gisteravond en vannacht heeft de politie met een helikopter boven het meer gezocht. En vanochtend vonden hulpdiensten het lichaam van de man. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. De files van de ochtendspits lossen nu wel vrij snel op. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat nog een lange file... tussen Knoopend Maanderbroek en Maarsbergen, 15 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, lag een lang oliespoor... maar de rijstroken zijn nu wel weer vrij. Op de A50 van Arnhem naar Os... daar staat nog 8 kilometer tussen Renkum en Knoopend Ewijk, 8 kilometer... De N-225 van Renen naar Utrecht tussen Amerongen en Doorn, 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de N-226, de weg Leersum-Amersfoort. En die is in beide richtingen dicht tussen Leersum en de aansluiting met de A12. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Radakation. Een van Nederlands beste en beroemdste zangeressen won in 1969 het Eurovisie Songfestival bij de Troepadoor. Pakte achterloos nog veel prijzen zoals een zilveren harp en een edisonnetje. De koninklijke onderscheiding kwam al jaren geleden. Gevierd zangeres en songwriter, iemand die geen introductie behoeft. Zij is een van de 800 inwoners van het pittoreske Nederwetten in Brabant. Ik praat vandaag met mevrouw Lennie -Koer over dit jaar 45 jaar artiestenleven en alles wat u wil weten. Heeft u vragen aan Lennie -Koer op en aan? Dit is uw kans. Bel 0800-121, mail naar ntr.nl en Twitter naar hekje primtime radio 1 U mag alles vragen wat u wil. Welkom bij Lennytime. It's time. Luisteraars, gisteren hadden we echt zo'n leuke uitzending over muziek... met de jonge artiesten aan het begin van haar carrière. En toen dachten we, houden we dat vast? En mevrouw Koer, alle hele tijd... Wilden we u, en dat u, uw echtgenoot, uw huidige echtgenoot, eh, meneer Frank, die, die had dat gezegd dat u het leuk zou vinden om te komen. En toen zei ik steeds: Ja, maar het moet het juiste moment zijn. En het grappige is, het is Pasen geweest, weet je, het was miserig weer. En toen, en toen kwam ben, dacht je. Ja, Lenny die maakt vrolijk. <laughs> he, he, hebt u het vaak dat mensen die associatie hebben met u, dat, dat, dat bij, bij u denken van vrolijk, charme. Nou, het is wel zo dat uh, op een gegeven moment ontdek je dat je een bepaalde functie hebt. Hè? Uh, uh, dat is niet direct de intentie geweest. Maar het blijkt wel dat mensen ontzettend veel uh, troost halen uit muziek. Ja. En uh, dus, ik vind het eigenlijk wel een compliment en fijn. Want ik vind het zelf ook fijn om... Iets te lezen wat mij inspireert. Of uh, want dat is eigenlijk toch wel het fijnste. Als je elkaar kunt inspireren. En iedereen heeft natuurlijk zijn beperking in hoe je een ander kunt inspireren. Dus ik heb ook mijn inspiratie weer van anderen. Of, uh, of, of weet je, het is, het is heerlijk als ik weet dat, dat, dat mijn muziek dit kan doen bij mensen. Maar u was in 67, 17 heeft u in Eindhoven toen al iets gewonnen. En, en, en, en, en, en u, u, bent dus, u staat al nu, dit jaar staat u 45 jaar gewoon op de planken. Dus niet te, ik, ik kan me dat gewoon niet voorstellen dat het zo is. Ja. Ik had dat inderdaad niet kunnen denken dat toen ik 17 was, dat ik dus hier nu zou zitten. Ja. En dat ik nog steeds uh, ja, zeg maar dezelfde bevlogenheid heb. Of, ik, ik kan soms niet wachten om, om, om naar huis te gaan... om mijn gitaar te pakken, want dan heb ik iets in mijn hoofd... en dat wil ik zo graag afmaken, weet ja. je wel. Dus dat is, uh, ja, dat is een verlangen wat gewoon nooit weg is. Nu gegaan. is het vervelend. Kijk, Dorald Megens was net het nieuws aan. En u zat aan de teleurstellen. En zegt u: komt hij uit Brabant? Want u kon er ik niet. Ik ontdekte zijn Brabantse tongval niet. Nee. Want soms wel, dus als, als mensen uit Brabant ko komen, dan hoor ik dat aan, aan de klinkers. Hè? Uh. Uh, of de ennen die ze niet uh, helemaal afmaken. Want dat doen ze hier in Brabant. Dan laten ze gewoon allemaal zo. Weet je wel, zo die N'en, die, dat hoeft allemaal niet. Ja. Of thee. Nee. Maar, thee. maar hij uh, heeft ook een rollende R. Ja. En dat komt bij ons alleen in dorpen voor, ja. als je dat hebt. Maar op een of andere manier ontdekte ik niet direct zijn Brabantse En nu toko. was het grappige, ik ben net zoals u erg op stem. Ja. ik hoor van Radio. Ja. En ik, ik, ik was een kind, daar heb ik al uw muziek gehoord. En ik heb nooit gedacht dat u uit Brabant... U praat zo mooi Frans, u praat zo anders Nederlands. Dus hoe, hoe kunt u ook plat Brabants praten? Dat ken ik zeker wel, ja. Ja, dan vraag ik me maar wat. Ja, nou, uh, ja. Uh, wat is de charme van Brabant, in het Brabant? Um, nou, ik zou je zeggen, ik kwam heen. Nee, in nou, het plat ja, Brabant. Ja, In het plat Nou, ik, wa, ik, wa, ik had eerst gewoond in Tel Aviv en toen kwam ik terug in, in, in, uh, uiteindelijk in Eindhoven. En ik had ook in Amsterdam gewoond en alles en zo. En, en, en toen was ik aan het slapen, zo uh, aan de voorkant van het huis. En zo midden in de nacht kwamen van die mensen die kwamen uit de kroeg uh, en die liepen door onze straat. En toen hoorde ik van dat. Van dat Brabant, van, hé, godverlaagd, zeven laarzen, En ik dacht bij mezelf, ik ben weer thuis, ik vond het geweldig. <laughs> maar echt die Brabantse onderbuik, weet ja. je wel, van, ja, nou, sowieso, dat, dat, dat vind ik zo. Eh, maar dat vind ik heerlijk van, van, van deze ja Be van, uh, eigenlijk wat hier heerst is: doe nou maar gewoon, weet je. Ja. Van, uh, uh, niet, dat is ook wel een beetje een nadeel: niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Ik ben er heel wel van, van ja. het leven. En is even wat zonnig. Ik vind het altijd leuk als ik naar Brabant en Limburg ga. Ja, ongecompliceerd ja. en ongekunsteld. Ja. Ja. Ja. Want dat is eigenlijk wat, wat, wat, je, wat je heel vaak ziet. Ja. Ik kwam een keer terug uit Parijs. En uh, toen, uh, was echt een ik, ik had een rotdag gehad, want ik, ik liep daar op dat, op dat vliegveld rond en uh, niemand wilde mij een, een, een dubbeltje, of een, een, een, een, een, hoe heet het, een, voor, voor, voor, voor, voor, de, voor, de, voor de telefoon ja. geven en ruilen. Mensen waren zo onaardig en uiteindelijk zat ik in het vliegtuig en de, en de vliegtuig dat, dat, dat vloog naar Eindhoven. Ja. Toen hoorde ik die man zeggen, uh, de temperatuur in Eindhoven is onbewolkt. Uh, zo'n graad of... Think, oh, heerlijk, ik ben weer thuis. Dus dat, die, die eenvoud... Uh, en, en ook gewoon hoe mensen gekleed zijn... ook mooi vind ik Brabantse vrouwen vaak... Ja. Weet je wel, gewoon, uh, ja, heel natuurlijk. Niet, en in Parijs, we hadden de vrouwen toen nog uh, precies dezelfde schoenen en dezelfde centuur en hetzelfde tasje ah. en, en ook <laughs> altijd het laatste woord hebben en zo. En uh, toen dacht ik, uh, nee, ik, ik geef mij maar bra. want Dat vind ik toch wel heel erg fijn om je te Luisteraars, gaan. u mag bellen, mailen en twitteren 0801121. We staan voor het huis van mevrouw Koer in Nederwetten. U mag dus ook langskomen in de bus en er wat vragen. Mail naar primtimeapelstad.ntr.nl en het dit kunnen naar hekkerpremt een radio in en u sprak over Frans en luisteraars luister maar wat lekker Frans is. Il avait pris la route sans savoir ni pour quoi ni comment pour une image ik weet dat u bij mij buurmeisje langs bent geweest, uh, Desi Correa, die, die, die, die ja. Portugees, haar moeder. U, hoeveel, spree, hoeveel talen spreekt u? Ik, nou, ik spreek, uh, zoals de meeste mensen, uh, Duits, Frans en, en Engels, en dan Nederlands en uh, Hebreeuws, ja. En uh, Natuurlijk alles niet zo perfect als Nederlands. Maar, maar ik kan me er, uh, in, in een aantal talen kan ik me gewoon uh, ja, wel... Je zingt er ook prachtig in. Je kan ja, niet ja. mooi zingen. Heeft u ooit in het Duits gezongen? Ja, ik heb ook wel in het Duits gezongen en het gaat me ook goed af. Want ik vind uh, uh, als, Duits ik, uh, als Duits gezongen wordt, vind ik het... Ik heb een keer een cd gemaakt in het, ja. in het, in het Duits. En het, op een of andere manier lukte dat heel goed. Terwijl ik nooit Duits spreek, want ik kom er eigenlijk nooit... Ik moest ook een keer een interview geven uh, voor de televisie in het Duits. En ik stond gewoon verbaasd van mezelf dat het zo goed ging. En is die serie een beetje goed verkocht in Duitsland? Uh, nee, helemaal niet. Nee, helemaal nee. niet. Nee. Oh, <laughs> en, en, en als u dan uh, nu Portugees... Uh, want uh, dan, dan, dan, dan uh, heeft u iets met, met, met talen dat u het makkelijk oppikt. Ja, dat wel. Het dat is natuurlijk een muzikaliteit. Ja. Uh, uh, en als je jong bent, lukt dat het allerbeste. Dus dat je uh, op een of andere manier heel makkelijk absorbeert, de klanken ja. absorbeert. Maar het is een vorm van, ja, van muzikaliteit, denk ik, om dat uh, zo te willen doen. En uh, met het Frans ging dat inderdaad wel makkelijk. Want ik was, ja, ik, ik had zo'n beetje Mulo-Frans uh, gehad. Ja. En, uh, uh, en, en, en na het Songfestival moest ik ineens in het Frans zingen. En in het begin wist ik dus niet zo goed wat ik zong. En, nou, maar goed, omdat ik daar veel kwam en ik had een Franse producer en ook een Franse manager. En uh, nou, nou, op een gegeven moment uh, ja, lukte me dat heel goed om het zo te doen. Ja. Ik, ik heb meneer Kees aan de telefoon. Goedemorgen meneer Keeser. Dag, dag meneer Prem. Dag meneer Keeser. Ja. Ik had een vraag, ja. Zeg het maar. Uh, mijn vraag is, uh, uh, ik weet dat mevrouw Lenny koer een, uh, ik weet niet of ze een Joodse achtergrond heeft, maar ze heeft uh, de, een platen gemaakt, die hadden wij ook in ons bezit, waarin dus uh, nou uh, liederen over het Joodse volk en dat soort dingen en ook de symboliek. Uh, ze heeft onlangs meegedaan aan een masterclass van de evangelische omroep, uh, Masterclass Matthäus Passion. En mijn vraag aan haar is... Uh, uh, uh, heeft dat ook een invloed gehad op de manier waarop ze tegen christendom en vooral tegen de persoon Jezus uh, uh, aankijkt? Of, of maakt dat geen verschil? Ik kan me voorstellen dat het heel ingrijpend is als je zo'n Matthäus-passie leest of zingt. Maar dat je toch veelal verbonden bent met de Joodse uh, traditie. Dat, dat is eigenlijk een beetje mijn vraag. Oké, okay, dank ja, u. wel. interessante vraag. Ja. Ik vind het een hele leuke, mooie vraag van u. Um, het, het is maar zo... weet, jullie Joden, jullie uh... hebben Jezus vermoord. Hè? Ja, dat is ook zo. Dus, en nu lees je het verhaal van Jezus. En ben je geïnspireerd ja. voor Jezus. En denk je, oeps, wat hebben wij gedaan door hem te vermoorden? Ja, nou goed, ik ga er maar niet op in hoor. Uh, maar het is, uh, uh, het is zo dat um, ik ben spiritueel van aard. aard. Mm -hmm. uh, voor mij is het, de godsbeleving is een, is abstract. En het christendom is dat een, heeft dat een vorm in de naam van Jezus Christus. Uh, of in de naam van Jezus. Uh, ik, maar de Matthäus Passion vind ik zo'n ongelooflijk mooie... Uh, muziekstuk. Uh, een, een Muziekstuk, maar ook spiritueel gezien. Ja. Het is het verhaal, er is een verhaal van een ja. mens van geboorte tot dood. En in het verhaal zit ook het transformerende aspect. Hè? Uh, dus uh, het, het, wat het lijden wordt gesublimeerd. Ja. En ook in het Jodendom en zeker in de Kabbalah ja. spreekt men over correctie van de mens. Dus ja. ik vind dit een ongelooflijk mooi verhaal. En uh, uh, ik zie dit als één mens. Dus uh, de, de hele matthäus Passion en alle... Dus de verrader, de Judas, Jezus. Alle menselijke aspecten spelen daar een rol bij... die we allemaal in ons hebben... En die op, op, op hoe Bach dat heeft gesublimeerd, alleen al. Dus dat hele stuk is al een ja. is al het sublime. Ja. Dus uh, voor mij is het helemaal goed om dat te doen. Dus ik kom er daar heel erg in, in leven. Bovendien weet ik ook dat uh, Yeshua, hè, ja. uh, Jezus, uh, zeker, uh, heeft uh, gewoond, geleefd, ja. geleefd daar. ...en een hele bijzondere... Uh, ...bijzondere man wat ik altijd zo lastig vind, mevrouw Koer? Ik ben hindoe, maar ik vind het, het verhaal van Jezus inspirerend. Ja. Ik vind in het Oude Testament ook heel veel dingen. En ik vind moslims... ...en het grappige is dat mensen altijd vinden... ...als je voor iets bent... Ben je ...dat je tegen ook tegen iets, iets anders Maar ja. Ik ben voor al die dingen, weet je wel. En ik, ik ja. shop selectief, want ik wil geen Christen zijn... ...maar ik vind de bergreden van Jezus ontzettend mooi. Ontzettend mooi, ja. ja. <laughs> ik heb ik het ook allemaal gelezen en, en ik vind het geweldig... Ja. En ik vind dat je dus, uh, het is zo dat je, bijvoorbeeld, je kan zeggen, het is een lotsbestemming dat ja. jij Hindoe bent ja. en ik ja. Jood. Ja. Maar, maar je kunt ook uit dat wat er is, uh, kun je daar het maximum uit halen. En, en weet je wat en, het leukste is? Ja. En dan kan je ook van al die feesten profiteren. Want als je dus uh, van ja. alle religieën, dan ja. ga je naar Joken. En dan vind ik altijd jood... Nu je ja. op te vieren. En ik doe. Ja. Of, of, of dan denk ik, mensen doen het toch niet zo moeilijk. Pik, toch alles? Dan is het toch leuker dan, dan moeten kiezen. Maar er is één. zoveel overeenstemming, hè? Pasen, bijvoorbeeld, in de jodenom is dat Pesach. Ja. En, en hier is het Pasen, maar allebei... En heeft. en Kerst. Ja, Ganouka, uh. ke Ja, het, is, het heeft, uh, voor Paas, Pesach is, ja. uh, is uh, uh, ja, ook uh, de uitocht van Egypte. Ja. Dus het vrijmaken van, uh, van slavernij. Ja. En, en, en Pasen is, is, ook is, is, is, is ook een bevrijding. Ja. Dus het, het, is, het lijkt zoveel op elkaar. Dus ik doe ook helemaal niet moeilijk over dit soort nee, dingen. Nee, moet u ook niet doen. Nee. Goedemorgen Jaap. Ja, goedemorgen. Zeg het maar uh, Jaap. Uh, nou, e eerst heb ik met belangstelling gevolgd van de even aan de lijn. Uh, de uh, uitleg van Lenny Koer over uh, het leiden en het paasfeest. Ja. Zeer treffend. Ik ben uh, nogal uh, erg bezig met de Matthäus Passion, dus dat okay. sloot goed aan. Uh, <laughs> dat doet me meteen denken aan de vraag die ik aan haar had. Uh, ik volg al, omdat ik slecht ben in gezichtenherkenning. Mm -hmm volg ik al jaren, sinds mijn negende jaar, uh, mensen met stemmen. Ja. En Dus ik ben zeer geïnteresseerd in de stem. Ik denk ook te horen dat ik bepaalde facetten in een stem herken. Oké. Okay. En mijn zinziens, maar misschien heb ik even niet opgelet. Uh, ik, ik weet niet of zij dat ooit gedaan heeft. Maar volgens mij zou uh, gezien de emotie in haar stem al jaren... Ja. Die ik zo prachtig vind, een beetje ondefinieerbaar. Het tameren in de stem. Zou dat zich niet uitstekend lenen. voor een gepassioneerde Fado? <racht> ja, yeah, nou, nou dat is leuk dat u dat zegt. Um, het is ook zo. Ik, ik, na het Songfestival. Uh, wat is de meneer zijn naam? Dat uh, ja. Even ja, ja. Ja, ja. Ik heb uh, toen, nog een vraagje. Ja, yeah. na het Songfestival. Uh, uh, uh, moest ik uh, ineens naar. hoe heet het? Naar Portugal. En um, ik, ik, ik ging daar zingen. En toen zeiden mensen tegen mij dat ik dus... Uh, ik spreek het verkeerd uit, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar, maar in Nederland zeg je saudade, so ja. saudade. Heb. Dus, ja, sorry. Dat is dus de grondtoon van de fado. Okay. Dus een fado is eigenlijk niet, je zingt geen fado, je bent een fado. Hè? Dus okay. als je, je moet fado voelen, dat is blues, die, dat ja. moet je dat is, zijn. Je bent een beleving van het Ja, dus het is een grondtoon die je dus hebt. Dus Jaap heeft iets ja. heel goed gehoord. Hij heeft het heel goed gehoord. Dus dat zit dus in mijn stem. Dus hij herkende in, ook in mijn liedjes, uh, alhoewel het in, ik in het Nederlands zong. Herkenden ze dus de Fado. En heeft u al Fado's gezongen? Ja, ik heb Fado's gezongen. Ik heb oh. onlangs in de, bij de Wereld heb ik een Fado gezongen van uh, Amalia Rodriguez. Ja, ja. Uh, Solidel, de kentermuil, Atent. En komt ja. er een cd met alleen Fado's? Nee, ja, ik heb een keer een cd gemaakt uh, die dus Fado gericht was. Dus die, waarin de Fado centraal stond. Is die nog, te, trouwens, even een stam, waar kunnen en. we al uw cd's kopen? Heeft u een eigen site waarin je naartoe kan gaan en alle C's Ja, ik heb, ik heb een site waar alle cd's te koop zijn. En, er zijn, en de, degene die uh, uitverkocht zijn, die kunnen ze via phonos vaak vaak. Okay. Ja, uh, dan uh, moet je even naar internet gaan. Dan kan je die cd van mevrouw Koer halen bij ja, een ding. Dus wat wordt in ja. jouw ja, tanks. Er wordt heel veel gemeld, luisteraars. Dat is een uh, 0801121. We kunnen u niet allemaal in de uitzending krijgen. U mag ook mailen en tweeten. En, en daar komt het allemaal erbij. We hebben wat problemen met internet, waardoor de mails niet helemaal goed komen. Maar we lossen het wel op met de telefoon. Dat is leuk of aan radio Hans. Schoenmaker, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik spreek met, uh, met Hans uh, hier aan deze kant. Uh, mevrouw Koer, uh, ik zat uh, ik luister naar uw stem en ik vind uw stem, als u uh, zingt. Ook als u spreekt, maar als u zingt, vind ik hem net zo mooi als Herman van Veen. En ik uh, dacht bij mezelf, van uh, zou het niet eens mogelijk zijn om A eens een keer een duet te zingen met Herman van Veen. En B, hoe zou u het vinden om een CD of meerdere CD's te maken met liedjes van Jacques Brel en van Toon Hermans? Ik zou u best wel eens café biljart of de appels op de tafelspray willen horen. <laughs> Oké, okay. maar die is al een keer dat gedaan, hè? He, de appels kunnen. op de tafelspray van. Uh, maar heb je ja. die al gezongen op een Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar dat heeft. Uh, hoe heet ze ook weer? Uh, nee, maar Hans Schoenma, ja, een is gedaan. Hans schoonmaken. Hey, Hans, hartstikke bedankt voor het bellen. En we gaan ze even in die maanden. Ik vind leuk. Ik, ik heb echt leuke bellers. En veel ja, ontzettend. Ja, maar op. hij heeft. Er is ook een kern van waarheid. Uh, Herman van Veen, dat was de eerste zanger met wie ik samen. Werkte. Uh, voor het Songfestival gewonnen heb, heb ik in zijn programma gestaan. Zong ik zes liedjes in. En een, een, een paar dagen geleden was Herman nog bij mij. Uh, want hij moest optreden in, in Eindhoven. Ja. En we hebben samen geluncht. En Dus we spraken over bepaalde dingen. Ik was bijvoorbeeld, het is misschien wel leuk om te zeggen, want het gaat dan toch over muziek. Uh, ik zei tegen hem, wat ik zo mooi vind aan jouw show, is dat jij de liedjes, in, jouw liedjes, die, je maakt ze niet echt af, want, want dat is dan een afgerond geheel. Ik snap dat heel erg goed, want dan maak je een soort dogma van een liedje. Maar je laat het dus eigenlijk helemaal doorvloeien in, in, je, in, je, in je programma. Toen dus zei hij, die, ja, dat, ik, ik kan het niet anders, ik snap dat heel goed. Ik zei, maar je kunt ook een liedje transparant maken al in zichzelf. Dat het dus die luchtigheid en die openheid al in zichzelf. Hij zei, dat kan ook. Dus er waren hele leuke. Ga jullie samen duet maken? Dat is er nog nooit van gekomen. We hebben wel eens een liedje samen gemaakt. Welk liedje? Hij heeft Achter dat gezicht heet dat. Daar heeft hij de tekst van gemaakt. En ik heb toen de muziek gemaakt. Maar wie heeft het gezongen? Uh, ik heb het toen zelf gezongen. Niet samen? Niet samen. Nee, dan moet u, moet maar u misschien moeten we maken, een hand maken of genoegen doen. Ja. En dan moet u dat doen. En even over duetten gesproken. Heeft u nou veel duetten gezongen? Uh, in principe niet zoveel. Uh, ik, ik heb eigenlijk geen duetten gezongen, nee. Maar zou het zouden niet tijd zijn. Want kijk, kijk, Herman van Veen, mijn grote ja. held op de Dijs. Ja. Het uh, uh, leek me zo prachtig als u... Mama, het is gewoon alleen omdat Hans had zeggen. u hoeft absoluut niet naar me te luisteren... want u weet het allemaal veel beter dan ik. Maar het leek me zo leuk, want ik vind uw stem iets... Ja, het klinkt misschien raar, maar mijn favoriete zangeres is Asha Boosley. En die had ook. U kunt, u kunt in dat timer u kunt dan zeg maar in een, in een hoog gaan. en dat toch weer de twist erin maken. En dat is altijd zo leuk in een duet. Want dan heeft de man zo en dan kunt u zeg maar die grapjes erin maken. Snap je wat ik bedoel? Of ja, klets ik het, helemaal leuk met dat Nee, hen? nee, het, het, het, het moet heel inspirerend zijn. Maar het moet, weet je wat ik een beetje tegen had in te zingen? Omdat heel veel zangers deden dat om zichzelf een beetje op te waarderen. Of om, om, om, om dan te zeggen, nou dan, dan, dan uh, zing ik met die. Met die en met die. Mm -hmm. En dan zit de, de intentie ervan dat, er, dat er meer platen verkocht worden ja. of zo. Dus een commerciële idee daarachter. Maar dat is en, toch niet erg? Wanneer... Nee, nou, nee, maar ik, ik weet het niet. Op een of andere manier staat me dat tegen. Ik zou wel met iemand een duet willen zingen, maar dan moet het iets zijn wat, wat, wat, uh, wa waarom ik dat ineens doe. Dus het moet dan eens op je weg vallen. Dat is bijvoorbeeld met Ali B ja. of zo. Hè? Ja. Dus dat, ja, ja, ja, ja. Uh, ik heb met Ali ook een show een ja, samen heb het gemaakt. Prachtige, ik moet zeggen, ja. die uitzending heb ik gezien. En het, werd, het was zo hard voor wat maar ik had me eigenlijk voorgenomen om niet over volle toeren te praten. Of dat weer. Het zal zo zijn. Ja, ja. Nee, maar ik wil zeggen, het komt dan op je weg. Ja. Dus, dus uh, het doet zich dan voor. En niet dat je het dan gaat zoeken van. Nou, met wie zou ik nou eens een. Oké, okay, maar dan een, moet je. Meneer Frank, u bent de manager. Wilt u dat alsjeblieft? Ah. doen Ik, ik, ik da, twittert u echt zelf? Of wie nee. twittert? Meneer Frank? Nee, ook u. niet. Ik, ik twitter helemaal niet. Nee. Ik, ik, ik heb dat nog nooit gedaan. Leke nou, ik hoorde van Marian dat u schreef te twitteren... tijdens uh, uitzendingen nee. van The Voice en zo. Nou, Kom op, man. Nee. Nee, Wie is dat dan, meneer Frank? Doe, doe je... de fansite. De fansite, ik doe oh. dat niet. O, u ik weet niet eens hoe het moet. Nee, dat nee. dacht ik ook al, want ik twitter ook niet. Nee. Mijn programma twittert. Ja. En daarom, nou, euh, euh, euh, euh, euh, volgt u ook nog de muziek? Want kijk, u zit dit jaar, u bent 45 jaar, bent u nou iemand... Die, die ook dat alles volgt. Dus zoals als Madonna komt. Of, of Wendy Houston opkomt. Dat u dat... Het is zo dat, wat dat betreft, eh, als ik dan naar andere mensen kijk... die, alle concerten, die heel veel concerten gaan luisteren, et cetera... ik doe dat inderdaad dus niet. Nee. Ik kan gewoon geïnspireerd raken, door, ook door niet-muziek. Als ik dus door de straat loop, of ik hoor de wind door de bomen. En, ik weet het niet. Ik, eh, of ik hoor maar één lied wat, wat, wat me helemaal kan vervullen... en daar kan ik gewoon een hele tijd mee doen met één lied. Dus ik hoef niet steeds muziek op te zetten om, om, om, om, om me te laven... En, uh, maar van wie geniet u nu? Als ik zeg, noem dan wat als zo van Ach u ja, u er geniet. zijn zoveel. Bijvoorbeeld uh, uh, Ray Charles, dat vind ik een geweldige zanger. Ik hou veel van blueszangers, maar ook van Fado inderdaad. Ik heb een hele tijd heel veel Fado geluisterd. Uh, klassieke muziek heb ik vaak aanstaan op de terugweg van een concert. Ja. Uh, omdat het, het is zo vol. Dat is, is zo... Uh, ja, zo... zo, zo zo strelend vaak ook, maar ook zoveel informatie, zo mooie harmonieën. Dus je kunt niet weten of er nu ergens in Nederland een Lenny Coeur zit. Uh, uh, uh, want, want u luistert, u, u hoort dat niet veel dus. Wat hoor ik niet Het dus, Nieuwe opkomende talenten en zo, dat, dat weet u niet. Want, dat, ja, nou, ik, ik, ik kijk wel... Ik, ik, bijvoorbeeld, ik, mensen sturen mij wel eens wat van... Nou, wilt u hier naar mij luisteren, zus en zo? En dan geef ik wel eens een advies. En, uh, maar goed, ik, nee, ik ben daar niet zo op, op gefocust. Ik kreeg Helene Merks, wil niet aan de telefoon komen. Ze zat bij u in de klas ook met Koos Postema. Ja, precies, ja. Echt wel met Helene Merks en Koos in de klas... Ja, nee. nee. De Koos Postema heeft een, heeft een, een, een uh, klasgenote gehad. Oh, ja. met en, uw klas? Uh, ja, met mijn klas. En dat is Helene Merck, die zat daar dus in. Wat en, vraagt ze dan? Niet, ze wou gewoon zeggen dat de groeten... goed groeten doen! doen. Nee, nee. Oh, wat leuk! Maar, maar nu is mijn vraag, want het het, het is verbazingwekkend hoe snel de tegen ah. gaat. Maar het lukt u, wat me ook opvalt aan u. Um, is het uw charme of wat is het? Want... In die 45 jaar bent u altijd wel mediabelangstelling gehad. Dus uh, we weten dat Leidijk Koer is, we zien dat u bent he, regelmatig de Ivoneos TV-show, daar kijken naar al programma's, daar zie je heel regelmatig. Dat op radio en tv mensen u blijven komen opzoeken. Moest u er moeite voor doen om in belangstelling te blijven? Nou, eerlijk, ja, dat, is, ik, dat aspect heb ik niet in me. Ik ben geen partybezoeker. Uh, ik, ik, ik zoek het absoluut niet op. Ik heb er ook een hekel aan, eerlijk gezegd. Dat, die tak van het vak. Ja. Laat mij maar lekker gewoon in mijn huiskamer uh, liedjes maken. En, uh, ik zoek dat absoluut niet op. Uh, het is vaak zo dat de dingen gewoon op me afkomen. En dan, dan, dan kan ik er wel dan. gebruik van maken. Dus als ik dan denk van nou, iets doet zich voor. Bijvoorbeeld, uh, ik, uh, dan word ik gevraagd om de... de, de, de Lorca, de, de, de, de, de, ja. de, de dichter Lorca, Garcia Lorca. Had, uh, die, zijn hele uh, oeuvre was vertaald door Bart Vonk. En uh, mij werd ineens gevraagd of ik in zes weken... een aantal van die gedichten op muziek wilde zetten. Ja. Ik had het heel druk toen. En, en ik dacht op een of andere manier wil ik dit graag doen. Want ja. het komt op, op mijn pad... En ik raakte zo geïnspireerd door Lorca, weet je wel. En, op, en uh, het, het zat heet, ik verdiende er niet, niet veel mee. En ik heb het met mijn muzikanten ingestudeerd. Zoveel plezier aan beleefd. En op een of andere manier heeft dat dus een... een, een, een uh, ja, dat, die inspiratie ja. heeft mij heel goed gedaan. En, en het heeft ook wat meer opgeleverd dan ik eigenlijk uh, dan, dan, dan mijn dat, intentie was. Ja. Dus uh, zo denk ik. Als het zich voordoet, dan, haal ik, dan, dan geef ik me er 100% voor. En dan heeft dat zijn ervaring. Ja, dat, ja, en, en, en, en, en, en dan ben je daar niet op uit... maar dan krijg je ineens een revenuïe alleen omdat je iets leuk vindt. Omdat ja. ik het met plezier uh, gedaan passie heb. passie doet. Ja, en, precies, was, ja. Laureen, goeiemorgen. Hallo? Hallo, Lorraine, Sorry dat je even moest wachten, maar ik klep weer te Nee hoor, jij helemaal me niks. Hé, hey, ik had nog de vraag. Lenny, kan jij echt alles horen in iemands stem? Over iemand? Nou, ik ben... Nee, zo begaaf ben ik niet. Uh, uh, wat bedoel je met alles horen? Dat is wel heel veel. Nou, Als je iemand hoort praten, kan je echt er ontzettend veel uithalen over iemands aard, over iemands karakter, over iemands intentie. Serieus wat? En een muzikaal gehoord. Ja. Dus, nou, het is dus inderdaad het zo. Hebben. Ja, nou, bijvoorbeeld, ja, ja, ja, ja. Uh, je merkt wel in wat voor een gemoedstoestand mensen zijn. Uh, uh, bijvoorbeeld, je hebt als periodes dat mensen heel monotoon spreken. En dat, dat zegt iets van mensen, hoe, dat ze dus een beetje opgesloten zitten. Uh, de, als mensen melodieus praten, dan, dan weet je ook uh, wat voor een karakter ze hebben. Hè? Dus dat ze uh, inderdaad ook streven naar, uh, naar uh, weet ik veel, dat ze, dat ze kunnen zich kunnen verheffen boven de materie, mensen die melodieus praten. Um, of de mensen dus uiteindelijk uh, een, een krulletje maken aan het einde. Die, die dingen hoor ik inderdaad wel. Uh, ik kan wel een mensen stem horen uh, wat voor een gemoed uh, ze hebben. Maar ik kan me ook te, waar, daarin natuurlijk vergissen. Dus ik wil niet zeggen dat ik, uh, dat ik het altijd goed heb. Normaal hebben we altijd de ster rond 57. Alles is net na Pasen. Ik dacht, oh, ik heb veel tijd met mevrouw Koer. Weet u dat het nu al voorbij is? Is het voorbij? Ja, het is 10, 10, 57, maar? 37. Ja. Dus ik moet zeggen, luisteraars, uw reacties zijn ons zeer veel waard. Ook als als u totaal oneens bent mee. Onze internetsite is een wezenlijk onderdeel van dit radioprogramma. Daar heeft u de mogelijkheid om alles wat u wilt over een uitzending te zeggen. Het is helaas niet mogelijk om alle bellers en alle reacties in de radio-uitzending te laten horen. Ga naar primtime.nl en gebruik de site. Vooral als u vindt dat ik iets fout doe. Uw reacties worden zeer op prijs gesteld. Net als uw aanwezigheid vandaag, mevrouw Koor. Ik vond het ontzettend fijn en u bent een ontzettend inspirerende vrouw. Dank ook aan bellers, mailers, twitterers, luisteraars... en natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers... de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Rien Fatima Mabaya, Mario Zuilend en Marianne Bakker die ook regie deed. Productie Hans-Winn, Momo Saru en Nick Harbers. Internet Fatih Habasi, techniek, logistiek en transport. De stiekeme genieter Marien Albertswoord. Eindredactie redactie, ik je is een NTR-programma. Zo meteen door had meegens naar de varen met de Gids FM. Ik ben er morgen weer en dan gaat het over voor ons mede koninkrijksland Aruba. En de gezondheidszorg daar. Geniet u nog van Lenny Koer. Tot morgen. Namaste. Dag. De aarde ademt, de bloemen geuren zo, de hemel is zo helder, zon rolt op de kwaad. Op Radio 1. Morgen om 7 uur de Eredivisie AZ20. Hij helte door doorgaat in één keer schieten. Oh! KC-PSV. Dan voor, daar gaat het idee. Ja, toch! Roda Feyenoord Je ziet er bijna eigen komt. Nee, dan wordt hij op de lijn gehaald. Nak Atles. Ja, en die penalty die wordt gestopt in eerste instantie. En om 9 uur heer de de Ajax. Keert ook deze inzet en dan zit hij erin. NOS langs de lijn. Morgen om 7 uur Radio 1. Het nieuws van alle kanten.